3 uur. NTO Radio 1 met Misha Blok. Wat moet je doen als de gemeente een vergunning afgeeft voor een vuurwerkbunker onder jouw huis? Mag kledingmerk Baller teruggestuurde artikelen weigeren als ze met korting zijn verkocht? En waar let je op als je een tweedehands auto koopt? Laat het me weten via de Radio 1-app. Dat kan vanaf nu. Nu het NOS-journaal. Met Gert Kluuk.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 Fractievoorzitter Tjitske Biersteker wil nog geen inhoudelijk commentaar geven op de kwestie. Bij een luchtaanval in Jemen zijn twee leiders van de Houthi-rebellen gedood, meldde Arabische media. Ze waren op een bespreking in Sanaa waar de uitvaart van een andere omgekomen Houthi-leider werd voorbereid. De luchtaanval werd uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. In Jemen woedt al jaren een uitzichtloze oorlog waarvan miljoenen mensen de dupe zijn.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 Avro Hoe koop jij een tweedehands auto? Waar let je op? Laat je een aankoopkeuring doen. Waar koop je de auto? Let je op keurmerken. In hoeverre geloof je de verkoper op zijn blauwe ogen? Laat het me weten. Ga naar de Radar Facebookpagina of laat een berichtje achter via de Radio 1 app... of via Twitter, hashtag Radar Radio. Radar, met Misha Blok. Dit is jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Met mij in de studio autojournalist bij Autoweek, Mark Klaver. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoeveel tweede-ans-auto's worden in Nederland elk jaar verkocht? Uh, ja, we spreken eigenlijk van twee cijfers. Uh, 1,2 miljoen heb je het echt over de zogenaamde business to client. Dus wat gewoon aan de consument wordt verkocht. En daarbovenop worden nog uh, zo'n 600.000 auto's aan, uh, via, eigenlijk van handel naar handel verkocht. Dus in totaal goed 1,8 miljoen auto's. Ja, dus dat is flink wat. En welke auto's zijn het populairst in die cijfers? Uh, nou, populaire occasions voor de consument, bedoel je? Ja. Uh, nou, bovenaan staat uh, niet geheel onverwacht uh, misschien de Volkswagen Golf. Maar in het lijstje staan veel Duitse auto's, maar ook wel een paar Fransen. Zoals de Renault Clio en de, uh, de Renault Megane. Maar de, de Golf, Polo, uh, Corsa, BMW 3-serie is een van de meer premium auto's... die altijd stevast in de top 10 staat. Dat zijn eigenlijk de meest verkochte occasions. Hoeveel auto's heb je zelf? Ik heb zelf drie auto's. En hoeveel daarvan zijn tweedehands? Alle drie. Alle drie? Ja. En wat voor? Uh, nou, de ene is een BMW, die is 18 jaar oud. Een Porsche van 42 jaar oud en een Mini. Maar daar rijdt mevrouw meestal in, die is uh, wat jonger. En waren het alle drie goede aankopen? Volgens mij wel. Nou, ja. die Porsche niet. Die heb ik helemaal moeten restaureren. Maar okay. ja, Dan ja. moet je heel handig zijn. Ja. Kan ook natuurlijk. Ga ik naar Johannes Dodenslagen van Radar Online. Je hebt een auto. Ja. Ik vind het zelf niet een hele mooie auto. Heb je die van jezelf wel eens <laughs> gezien? Tweedehandsje. Ja, dat was wel een tweedehandsje, ja. Ja, en waar heb jij op gelet toen je hem kocht? Um, ik heb hem laten uitzoeken door mijn vader. Die heeft er een beetje kijk op. En die zei ineens, cool. ik heb hem lekker gevonden. En toen uh, hoefde ik alleen nog mezelf te kijken en een rondje mee te rijden of het me wat leek. En ik heb hem nu bijna twee jaar en hij uh, bevalt nog steeds heel goed. Nou, dus bedankt vader, de ja. omslager. De achterban, wat vindt hij van de tweedehandsauto? Ja, nou, die geven vooral tips waar je op moet letten. Bijvoorbeeld Erik, die zegt van... gebruik je ogen en je oren... en laat je vooral niet afleiden door die verkoper. En Ab die gelooft dat je aan de persoon die de auto verkoopt... vaak wel kan zien hoe betrouwbaar die is. Um, waar hij dan precies op let, dat schrijft hij helaas er niet bij, maar... Wel goed opletten dus. Ja, en Jo die koopt zijn tweedehands auto bijna altijd bij een erkend bedrijf met boven garantie. En dan vraagt hij iemand die er verstand van heeft, die verstand van het automerk heeft mee om met hem een proefrit te maken. En Ans die vindt het kopen van een auto nog best wel lastig. Dan begin je bij de prijs en dan kan bijna nooit iets af. Het is een hele lastige materie. Want je weet niet of je een, ja, een goede auto koopt of ja, ik vind het een hele grote gok. Ja, autojournalist Mark Klaver. Vertrouwen, hè? Daar draait het eigenlijk allemaal om. Vertrouwen, ja, ja. Want wat de mensen eigenlijk willen is natuurlijk een stukje zekerheid. Iedereen wil gewoon zekerheid bij het kopen van een auto. Ja, je gaat toch een grote uitgave doen over het algemeen. En er zijn natuurlijk hele goedkope occasions, maar toch als je gauw tussen de 10.000 en de 15.000 euro gaat uitgeven, dat is best serieus geld. En dan wil je ook gewoon zekerheid voor de komende jaren. Uh, vandaar dat ook een, een luisteraar zegt... ja, ik koop hem bij een uh, erkend bedrijf... zodat ik garantie krijg. Een half jaar. Soms kun je het nog verlengen tot een jaar. Klinkt heel verstandig. Uh, ja, dat is heel verstandig natuurlijk. Uh, maar ja, je kan het ook bij een particulier kopen. En dan heb je wat minder zekerheid. En dan, uh, ja... Tot Zoals, aan de oprit. Tot aan de oprit, ja. precies. Nou, we praten over verder en um, ja, je gaat ook meekijken naar alle vragen... en tips die binnenkomen via onze radar-facebookpagina. En we spreken elkaar later. En dan komen we nog even terug op de uitzending van vorige week. Want toen besteden we aandacht aan de groene aanslagreiniger van de Action... dat gevaarlijk is voor katten. Nou, inmiddels is bekend geworden dat de Partij voor de Dieren... Kamervragen hierover gaat stellen. En zo wil de partij dat het middel dat verbranding in de bek... bij katten veroorzaakt, verboden wordt. De gemeente Koelvoorde heeft een vergunning afgegeven... voor de opslag van vuurwerk in het oude centrum van de stad. Een ondernemer mag in een voormalige winkel een vuurwerkbunker bouwen... om er 2000 kilo vuurwerk in op te slaan. Nou, de buren zijn furieus over de plannen... en begrijpen niet dat de gemeente dit op deze plek toestaat. Zo ook Ineke Heidemans, die boven die geplande vuurwerkbunker woont. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, onder jullie woning is die nieuwe vuurwerkbunker gepland. Hè? Hoe kwamen jullie erachter ja. dat die er zou komen? Uh, ik kwam toevallig iemand tegen en die zei tegen mij... dat is nou ook wat, jij krijgt een vuurwerkopslag onder je. Ik zeg, nou, ik wist niet wat ik hoorde. Dus ik ben direct naar het gemeentehuis gegaan en heb informatie uh, gevraagd. En daar bleek dat die meneer de vergunning aangevraagd had... Maar de winkel is wel in bedrijf, hoor. Er zit een winkel voor en in het magazijn achter, daar komt de vuurwerkbunker. Ja, het is een winkelgedeelte en een opslaggedeelte. Nou, als het ja. gaat om vuurwerk, is dat winkelgedeelte ja, maar drie dagen per jaar eigenlijk geopend. Dus het gaat met name om die opslag. Want wat voor ja. gevoel geeft het jou dat daar zo'n vuurwerkopslag kan komen onder jouw woning? Nou, ik vind altijd een huis moet veilig en geborgen zijn. En dat voelen wij ons niet meer. Er is explosiegevaar. Wij slapen de pal boven. De mensen om ons heen ook. Dat is allemaal binnen vijf meter. En dan kun je een sprinklerinstallatie installeren... maar die knalt zo weg. Dat heeft geen enkele zin. Ik vind het heel bedreigend en heel angstig. Ja, kan ik me voorstellen. Mijn kleinkinderen kunnen niet meer komen... want mijn kinderen geven geen toestemming om hun kinderen boven een bom neer te leggen. Nee. En, je en mijn bent... kinderen... en Sorry? Ja, je bent dus naar de gemeente gegaan? Ja. En ja, wat heb je daar verder te horen gekregen? Nou, degene die ik gesproken heb voor mijn gevoel... maar dat is mijn gevoel... Uh, bagatelliseerde hij het. Hij zei van... nou, oh, ik moest niet van het ergste uitgaan... en het is maar 2000 kilo... en dat was niet zoveel... Het is een heel oud pand, een authentiek pand ook, ook een vind ik van de buitenkant een mooi pand met een houten vloer en een houten plafond. Dus dat is ook zo weg. En hoeveel verdiepingen zit ons... jij daar boven dan? Wat zegt u? Hoeveel verdiepingen zit jij daar boven? Nee, Paul. Paul daar boven. De, ja. de begane grond is de, het magazijn zeg maar van hun. Daar worden bunkers ingebouwd en wij slapen erboven. En kreeg jij van de gemeente de indruk dat er nog iets aan gedaan kan worden? Dat jij dit nog kunt voorkomen? Uh, ik, de, wat ik begrepen heb, heb je nog. hebben we nu nog ongeveer drie weken om het tegen te gaan. Dan kan de vergunning nog ingetrokken worden. Ja, hebben ze gezegd hoe, hoe je het kunt tegengaan? Nou, wij zijn nu met de hele buurt aan het uh, is gemobiliseerd... En die zijn allemaal achter ons. En dat is binnen de acht meter, dat is vijf meter. Is een groot uh, huis waar mensen onder begeleid wonen wonen. Daar wonen twaalf personen. En die gaan ook allemaal tekenen. Ja. ja het is ons uh, niet gelukt ook om te achterhalen wie die vergunning heeft uh, aangevraagd. En dat oh, jawel, mogen we Dat weet ik wel. Dat weet ja, u wel? Ik, ik, ja, natuurlijk. De eigenaar van de pand heeft het aangevraagd. Ja, maar u weet ook wie dit is? Ja, heeft u die persoon benaderd? Nee, want die meneer zou met ons contact opnemen. Ja, ja. Hij zou met de buren gaan praten, maar tot op heden heeft hij het nog niet gedaan. Ga ik naar Franca Dame, hier in de studio... ...advocaat bij Kneppelhout en advocaten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mag je eigenlijk zomaar een vuurwerkbunker bouwen... ...in het centrum van een dorp of stad? Nee, dat mag zeker niet zomaar. Het moet aan, een vuurwerkbunker moet aan veel verschillende regels voldoen... ...zoals de landelijke regels in het vuurwerkbesluit. Daar staan bijvoorbeeld veiligheidsafstanden in... ...die minimaal moeten worden aangehouden tussen vuurwerkopslag... En, uh, en woningen in. En gemeentes moeten die uh, veiligheidsafstanden overnemen... bij het vaststellen van een bestemmingsplan. En in een bestemmingsplan bepaalt de gemeente wat er op een bepaalde locatie mag gebeuren... waarvoor een bepaalde locatie mag worden gebruikt... en wat daar mag worden gebouwd. Um, zo mag de gemeente ook in een bestemmingsplan bepalen... of er op een bepaalde locatie wel of geen vuurwerkopslag... en of verkoop is toegestaan. En op het moment dat iemand een vuurwerkbunker wil, uh, uh, wil bouwen... en daarvoor een vergunning wil aanvragen... dan moet die vergunning ook aan dat bestemmingsplan worden getoetst. Dus zo moet er altijd worden gekeken... of een vuurwerkbunker op een bepaalde locatie toegestaan En de gemeente heeft daar dus een belangrijke rol in. En hoe zit dat in deze situatie? Uh, de gemeente die heeft een bestemmingsplan vastgesteld. Hè. Daar staat, daarin is bepaald wat er wel en niet is toegestaan op deze locatie. En daarin is onder andere bepaald dat bepaalde aangewezen bedrijven... op deze locatie zijn toegestaan en detailhandel. En als we kijken naar die lijst van aangewezen bedrijven... dan staat daar een vuurwerkbunker, staat daar niet tussen. En als het alleen gaat om de opslag van vuurwerk... dan valt dat waarschijnlijk niet aan te merken als detailhandel. Dus als het alleen gaat om de opslag van vuurwerk dan lijkt het erop dat het bestemmingsplan dat niet toestaat. Maar de gemeente is daar in de vergunning... Uh Bijzonder helemaal niet op ingegaan, want de gemeente moet in een vergunning motiveren. Dat aan de reden van de regels wordt voldaan, maar die motivering die ontbreekt in de vergunning. Ja, dus dat bestemmingsplan, dat klopt eigenlijk niet met die vuurwerkopslag. En als we kijken naar de veiligheidsvoorschriften, want ik kan me voorstellen dat zo'n woning pal boven die vuurwerkopslag, dat dat uh, qua veiligheid uh, wel dat daar een en ander op aan te merken is. Nou, daar zou een en ander op aangemerkt kunnen worden. Dat is met name de vraag van hey, hoe goed is het bestemmingsplan op die manier vastgesteld. Maar omdat dat bestemmingsplan al geldt, moet de vergunning daaraan worden getuurd. Toetst. En dan gaat het dus met name om die criteria die ik zojuist noemde. Ja. Uiteraard hebben we ook gebeld met de gemeente Koevoorde, maar die wil niet reageren zolang de vergunning niet definitief is. Ja, Franca, als we kijken naar die verklaring, de gemeente zegt dus die vergunning is niet definitief. Is dat ook echt zo? Nou, Het klopt niet helemaal. De vergunning die is verleend, die mag namelijk wel al worden gebruikt. Alleen zoals uh, mevrouw net al aangaf, er mag nog zes weken bezwaar worden gemaakt tegen die vergunning. Die zes weken die geldt vanaf het moment dat de vergunning is verleend. Ja. En gedurende die zes weken mag bezwaar worden gemaakt. Dus nu nog drie weken? Ja, dat zou ongeveer kunnen kloppen. Ik weet niet wat precies de datum was van vergunningverlening. En in die periode mag er naast bezwaar worden gemaakt... mag er ook een schorsing worden gevraagd bij de rechter... om te voorkomen dat er bijvoorbeeld gebouwd gaat worden... of om die bouw, verdere bouw tegen te gaan. Ga ik naar Ineke Heidemans? Je wilde ja. wat zeggen... Nee, 19 april is de vergunning verleend. Ja, ja dus je, je hebt nog een paar weken inderdaad. En ook zegt de gemeente dat als de aanvrager aan de technische eisen voldoet... zijn vergunning moeten, moeten verlenen en geen weigeringsgrond hebben. En daarnaast zouden verschillende organisaties positief hebben geadviseerd over die opslag. Ja... Het, het is toch heel lastig voor mij dan om te begrijpen van... wanneer is zo'n vergunning definitief... en wanneer kun je nog als consument er iets aan doen? Kijk, een vergunning verloopt de, uh, verschillende stadia. In dit geval is de, het eerste stadium de vergunningaanvraag... en de beslissing daarop. Nou, tegen die beslissing mag dus bezwaar worden gemaakt... en vervolgens moet de gemeente aan de hand van ingediende bezwaren... de vergunning heroverwegen. En blijft de gemeente bij het besluit om de vergunning in stand te laten... dan kan er naar de rechter worden gegaan. En als we het hebben over de criteria waaraan moet worden getoetst, die technische eisen. Dan er zijn vier criteria waaraan een bouwvergunning moet worden getoetst. Dat zijn technische eisen uit de landelijke bouwbesluit... en de gemeentelijke bouwverordening. En daarnaast de regels uit het bestemmingsplan... en de welstandscriteria van de gemeente. En als aan al die vier toetsingskaders wordt voldaan... dan moet de gemeente inderdaad de vergunning verlenen... en mogen ze niet weigeren. Nee. Maar er moet dus wel naar die vier kaders worden gekeken. Maar de fase waarin we ons nu bevinden... is eigenlijk dat uh, aangeven van... Nou, er is kritiek vanuit de bewoners. Dus de bewoners die vragen om een heroverweging... Wat adviseer jij deze bewoners? Hoe kunnen ze dit het beste aanpakken? Uh, natuurlijk is sowieso, hè, volgens mij uh, hoorde ik dat ze zojuist ook al... kijken of er overleg mogelijk is om toch tot een oplossing te komen. Maar dien vooral ook binnen die zes weken bezwaar in. Uh, want doe je dat niet binnen die zes weken, dan ben je te laat. En op het moment dat je ook in overleg gaat en je komt samen tot een oplossing kun je bezwaar altijd nog intrekken. Maar in het bezwaar is het dus met name belangrijk om te kijken... wordt er inderdaad voldaan aan die toetsingscriteria die de wet voorschrijft. En daar moet met name bezwaar in worden gezocht. Ja. En maakt het dan ook nog uit met hoeveel bewoners je dat bezwaar aantekent? Uh, uiteindelijk niet. Het kan, voor, het kan wel gevoelsmatig uh, meer indruk geven. Maar uiteindelijk gaat het om de juridische kaders. Uh, of die voldoen of niet. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar wel hulp bij nodig hebt als gewone consument. Ja, je kunt daarvoor natuurlijk altijd instanties inschakelen. Dat kunnen advocaten zijn, dat kan een rechtsbijstandverzekeraar zijn, of een juridisch loket. En het is altijd wel goed om te weten dat op het moment dat je een rechtsbijstandverzekering hebt, je bij je verzekeraar mag aangeven, ik wil door die advocaat worden bijgestaan, hè, de voorkeursadvocaat, want daar moet de uh, verzekeraar medewerking aan verlenen. Dat heeft de Europese rechter een paar jaar geleden bepaald. Ja. Want de gemeente die heeft ons verteld dat ze ook gekeken hebben naar de menselijke maat van de vuurwerkopslag en dat ze snappen dat bewoners het niet prettig vinden om die vuurwerkopslag in hun omgeving te hebben. Wel staan ze open voor een gesprek? En op de vraag waarom de gemeente geen beleid heeft... om vuurwerkopslag uit het centrum en woonwijken te houden... heeft de gemeente geen antwoord. Volgens de woordvoerder heeft de gemeente hier nog niet over nagedacht. Ja, dan ga ik even naar Ineke. Je hebt meegeluisterd. Ja. Heb jij iets ja. aan deze informatie? Ja, nou, ik uh, heb het nu van een advocaat gehoord. Maar Kovor heeft geen beleid voor externe veiligheid. En de eigenaar van de winkel die heeft ook nog twee uh, uh, panden op het industrieterrein. Waarom adviseert de gemeente dan niet van... Uh, meneer, doe dat nou niet in de winkel. Daar lopen mensen te winkelen en die worden weggewaaid met een explosie. Maar doe het dan op het industrieterrein, want daar heeft u ook nog twee panden. Ja, dat klinkt heel logisch. Maar ja, dat besluit ligt toch bij de gemeente... Bij bij ja. de gemeente uiteindelijk. Het klinkt ja. inderdaad logisch... maar op het moment dat iemand een vergunningaanvraag indient... moet de gemeente op die aanvraag beslissen. Ja. En er kan wel ja. worden aangegeven dat er betere alternatieven zijn. Maar dat is eigenlijk geen toetsingscriterium bij deze vergunning. Nee. En het is met name zaak voor de gemeente... om juist wel in het bestemmingsplan te bepalen... waar ze die vuurwerkopslag wel of niet willen. Dus op het moment dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan gaat vaststellen... of het bestemmingsplan gaat aanpassen... zou ik de gemeente adviseren om dit wel goed mee te nemen. Ja. Maar ik hoor allemaal... Van toetsingskaders en bestemmingsplannen. Maar uiteindelijk gaat het toch gewoon om het feit: je wil niet boven zo'n vuurwerkopslag wonen. Nee, ik denk oh, de oké. mensen die voor de gemeente werken ook niet. Ik denk dat het klopt dat heel veel mensen dat niet zullen willen. Maar uiteindelijk gaat het er bij een rechter ook om. En ook bij deze vergunning: wat mag er juridisch wel en wat mag er juridisch niet? Ja. Uh, Ineke, wat ga je doen? Wat wordt jouw volgende stap? Nou, wij gaan uh, nu officieel, uh, officieel nog een keer bezwaar indienen bij burgemeester en wethouder. Ja. Wij hebben het wel bij de ambtenaar gedaan... die de vergunning verleend heeft. Maar nog niet bij burgemeester en wethouder. De wethouder is ervan op de hoogte. Maar ja, ik denk dat een burger minder belangrijk is... als een opslagplaats. Ja, Franca, heb je nog een laatste advies voor Ineke? Uh, dienen inderdaad het uh, bezwaar in en proberen ook het overleg aan te gaan. En ik denk dat dat altijd uh, allebei belangrijk is. En hopelijk uh, komt er een oplossing. Ja, en spreek in op het gevoel hè, van de burgemeester. Hij wil ook niet boven een uh, vuurwerkopslag wonen. Nou, maar dat zei die ambtenaar ook. Die ja. wilde dat ook niet. En de wethouder wilde het ook niet. En de politieagenten die hier langs lopen... die zeggen, nou, hoe is het mogelijk? Ik zou hier niet willen wonen. Maar wij kunnen er niks aan doen. Ineke, heel veel succes... De komende ja, tijd. Nou, dank je. En, Hebben we nodig. Ja, precies. Dank. Frank Adame van Kneppelhout en Kort als Advocaten. En wil je nog eens teruglezen wat je kunt doen... als een ondernemer een vuurwerkbunker in de buurt van jouw huis wil bouwen? Ga dan naar onze site nporadio1.nl. Zometeen praten we verder over het aanschaffen van een tweedehands auto. Waar moet je op letten? Maar je hoort hem al. De douche. Vandaag wordt hij uitgereikt door Merel Wielinga. Ik zit op school in het centrum van Rotterdam. Dus ik was naar huis aan het fietsen over de Witte de wit. En een auto sorteerde fout voor, waardoor een taxi stopte die van rechts kwam. Dus eigenlijk had hij voorrang. Maar omdat hij stopte en ik keek hem aan, dus ik reed door. En toen gaf hij dus wel gas uiteindelijk en toen reed hij mij aan. En toen was mijn fiets kapot geraakt, maar het was dus de fiets van mijn moeder. Dus ik was best wel overstuur, want mijn ouders gingen die middag ook op vakantie. Dus eigenlijk moest ik snel naar huis om nog even gedachten te zeggen. De taxi was uiteindelijk weggereden, dus ik had ook geen idee wie me had aangereden. Toen dus als ik op weg naar huis kwam ik langs de Megabike bij klein. Nou, ik was best over dus ik was gewoon uh, naar binnen gegaan. Want er zat een enorm slag in mijn wiel. Dus ik dacht van, nou, ik, dan weet ik tenminste nu hoeveel het me gaat kosten. Dus ik was naar binnen gegaan, uh, nou, helemaal overstuur. Er Stond daar een hele arge Rotterdammer. Stond met open armen mij te ontvangen. Een glaasje water gegeven. En gevraagd wat er precies aan de hand was. Ik het verhaal uitgelegd dat ik snel naar huis moest en mijn fiets kapot was. Ik had mijn fiets mee naar de garage genomen er was daar een andere man. En die heeft toen mijn fiets opgeknapt voor mij. Bagagedrager er weer opgezet. En het uh, slag uit mijn wiel gehaald. Het was mijn feature heel, heel fijn. En daarom reik ik een warme douche uit aan Megabike in Rotterdam. En we gaan douchen met Katie Malua 9 Million Bicycles. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing.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 De bicycles van Katie Melua. Dat was de warme douche voor een megabike in Rotterdam. En Merel van Gat erbij te vertellen dat haar fiets geheel kosteloos is gerepareerd. En wil je ook een douche uitreiken? Ga dan naar radar.avrotros.nl. Um, ja, we zijn bezig met de vraag hoe koop jij een tweedehands auto? Waar ga je zoeken? Let je op keurmerken? Hoe check je het verleden van de auto? Hoe maak je die proefrit? Hoe weet je wat een goede prijs is? Nou, Deel je ervaringen, je tips of stel je vragen aan Mark Klaver, autojournalist bij Autoweek hier in de studio. En dat doe je via de Radar Facebookpagina of de Radio 1 app. En op Twitter praat je mee via hashtag Radar Radio. Johannes Dodislagen Radar Online. Wat zijn de reacties tot nu toe? Nou, ik krijg een, een mailtje van Ella. Ella die koopt altijd haar auto bij een dealer uit de buurt. Ze appt. Ik zeg dan tegen de verkoper... dat ik graag een verjaardagsvisite wil, de verjaardagsvisite wil rondvertellen... hoe goed die verkoper wel niet is. En dat ik zo blij met hem ben. En dat hij zo betrouwbaar is. Nou, en dan maakt hij echt wel de mooiste auto. Zoekt hij voor mij uit. Ja, maar Klaver, een beetje slijmen bij de autoverkoper. Werkt dat? Ja, nou ja, kijk, een... een uh... Een autoverkoper is zo goed als het product dat hij verkoopt. Ja. Uh, hij kan natuurlijk zeggen dat die auto goed is en uh, dat zal ook best waar zijn, maar dan nog zou er natuurlijk een mankement kunnen zijn. Kijk, er bestaat niet zoiets als een probleemloze of onderhoudsvrije auto's. Er is wel een aantal merken waar je redelijk gegarandeerd bent van uh, probleemloos uh, rijden. Maar goed, je moet er Welke? niet vreemd van opkijken. Ja, nou, dat is wel algemeen bekend dat dat toch wel de Japanse merken zijn. Toyota, Mitsubishi, Nissan. Ja, die bewijzen toch keer op keer in de, in de, in de consumentenstatistieken... Uh, dat die gewoon hele betrouwbare auto's maken... die uh, ja, eigenlijk jarenlang probleemloos uh, rijden. Nou, heel ja. ja, en ik krijg nog een appje binnen van een vader die uh, graag anoniem wil blijven. Hij appt dat uh, de pas gekochte uh, tweedehands auto van zijn dochter binnen een dag er al mee ophield. Nou, heel veel gedoe. Uh, maar hij heeft uiteindelijk het geld teruggeëist. En hij heeft gewoon gezegd van, uh, ja, hier, uh, dit is geen goed deugelijke verkoop. En toen heeft hij dat geld gekregen. Maar misschien wel een interessante vraag. Iets van, tot wanneer kun je dan eisen dat die auto weer... Teruggenomen wordt. Het ligt ook aan waar hij hem gekocht heeft. Het ja. ligt natuurlijk helemaal aan onder welke voorwaarden je hem hebt gekocht. Wat het mankement aan de auto is. Of je bova garantie. Kijk, een, een, zeg maar, een plicht om de auto terug te nemen, heeft de verkoper in principe niet. Tenzij ja, die auto structureel zo slecht is. Dat je zegt, ja, hier valt niet mee te rijden of hij is onveilig om aan het verkeer deel te nemen. Maar in principe, ja, zeker als je met garantie hebt gekocht, dan moet je natuurlijk de verkopende partij ook de gelegenheid geven om het. Ja, om het gebrek of het mankement op te lossen of te repareren. En niet bijvoorbeeld als zeggen, nou, ik wil die auto niet meer... want ik heb er geen vertrouwen meer in. Nee, nee. Ik heb ook nog een appje binnengekeken van uh, Freek. Die heeft zelf wel een beetje verstand van auto's... en dat vindt hij eigenlijk wel handig. Je hoort het geluid als je proefrit maakt, je voelt zijn weggedrag. Als hij eigenlijk slecht is, dan, dan neem ik hem al überhaupt niet... als ik twijfel. Ze beginnen het mee. Als je dan zegt, van het zit op de rand, ik weet het niet... Heb je nog een twijfel, dan ga je naar een lokale garage houden... en dan vraag je of hij een keuring wil doen. Dat is het eigenlijk. Ja, Freek die doet dus een keuring, maar als hij twijfelt. Maar wat stel jij voor? Moet je eigenlijk altijd een keuring doen? Nou ja, dan ga je natuurlijk helemaal op zeker. We hadden het net al even over die zekerheid die de consument wil. Uh, alleen ja, stel dat je uh, zes auto's op je verlanglijstje hebt staan... en je moet al de zes auto's een, een aankoopkeuring gaan laten doen... dan ja. loopt dat wel in de papieren. Het gaat gewoon geld kosten. Want hoe duur is zo'n keuring gemiddeld? Nou, er zijn ze een paar uurtjes mee bezig. Dat hangt een beetje af van welke garage. Kijk, de een zegt, nou, ik ben een uurtje bezig. Dus die rekent zijn normale uurtarief van uh, tussen de 60 en de 100 euro, ex-btw. Maar het kan ook wat duurder worden als ze daar langer mee bezig zijn... met een hele uitgebreide keuring. Dus wanneer doe je wel een keuring? Uh, als je zelf gewoon optimale zekerheid wil, zou ik zeggen... nou, laat die auto keuren. Vooral als het een wat oudere auto is, met meer kilometers... dan uh, is het uh, zeker wel raadzaam om hem eventjes door een vakman na te laten kijken. En wat is wat ouder? Uh, nou, dan zou ik zeggen, ja, misschien boven de vijf jaar en uh, meer dan uh, 100 of 150.000 kilometer. Kijk, dan uh, zijn er meer slijtage-items. Uh, degene die hem keurt, kent de, de, de, de specifieke zwakke punten van die auto. Die kun je natuurlijk zelf ook al opzoeken op internet. Maar een de, de goede keurmeester weet dat zeker uh, te vinden. Ja. Ik krijg ook nog een appje binnen van Jacob: die zegt van uh, Laat de auto één uur stationair draaien. Kachel uit en alle stroomverbruikers plus de airco aan. Nou, die, die kende ik nog niet. Ik weet niet wat hij daarmee tracht te achterhalen. Kijk, er zijn wel Denk auto's. Dat die instort. Nou ja, dat, dat gebeurt natuurlijk niet. klopt. klopt. Omdat de motor te heet wordt. Natuurlijk ja. is een goede proefrit wel uh, oké. Okay, omdat je dan, uh, de motor wordt dan lekker warm wordt. En dan kun je ook, ook zien of er geen lekkages optreden. Maar om dat ding een uur stationair te laten draaien. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat hij daarmee uh, denkt uh, te achterhalen. Ik weet niet of de, nee. de handelaar in kwestie het zo leuk vindt. Dat jij daar die auto een uur gaat laten draaien. <laughs> nee, nee. Nou ja, als nog meer mensen... We willen reageren, doe dat vooral via die Radio 1-app... en dan eh, nemen we straks die reacties verder nog door. Ja, Mark Klaver, dankjewel voor nu. En ik spreek je weer rond tien voor vier. En we gaan ook livestreamen na afloop van de uitzending. En dan kun je al jouw vragen inzenden via de Facebook Facebookpagina. Ga ik ze zo voorleggen. Zometeen, online, kun je allerlei kortingscodes vinden... voor het kledingmerk Baller. Maar als je met die code kleding koopt en het verkeerd bestelde terugstuurt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 Met Misha Blok. Je luistert naar jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Zometeen in de belofte. De advertentie van het VerySure inbraak alarmsysteem. Want zij maken je huis onzichtbaar voor dieven. Nou, dat klinkt David Copperfield-achtig. De dief ziet dan dat je een alarmsysteem hebt. En volgens VerySure denkt hij dan... Oh, zij hebben zo'n alarmsysteem. Daar gaan we niet naar binnen. Nou, dan werkt het echt zo goed. Dat hoor je zo meteen. Je vindt op internet een code voor korting op kleding. 60% korting maar liefst, en dat scheelt nogal. Dus je bestelt probleemloos je kleding. Maar als je kleding wilt retourneren, beginnen de problemen dat ondervonden klanten van Baller. Dat is de webshop van ex-voetballer Demi de Zeeuw... waar ook Gregory van der Wiel en Eljero Elia zich aan verbonden hebben. Ja, Johannes van Radar Online, we kregen daar meerdere klachten over binnen. Ja, bijvoorbeeld van Frank Hulswit, die voor ruim 300 euro aan kleding bestelde. Hij bespaarde aardig wat geld door die kortingscode met 60 Maar hij kreeg nul op het request toen hij het wilde ruilen... terwijl Baller op hun site zegt dat je gewoon gratis kunt retourneren. Nou, dat mocht uiteindelijk bij hoge uitzondering na heel veel heen en weer gemiddeld... Uh, maar toch duurde het daarna nog twee tot drie weken voordat hij het geld echt terug had. En ook Marcel Grootveld die mocht zijn spullen niet terugsturen. Nou, aangezien hij het toch graag van zijn overbodige kleding af wilde, besloot hij het maar voor dezelfde prijs dan maar te verkopen op marktplaats. Ja, dankjewel. Ga ik naar Simone, die we eerder deze week spraken. Want jij had zo'n kortingscode. Hoe kwam je eraan? Ik heb Via Facebook ben ik uiteindelijk op de pagina van Pepper terechtgekomen. En daar heb ik de kortingscode van Boller gezien. Nou, en je plaatste zonder problemen een bestelling. Wat gebeurde er toen je wilde retourneren? Ik heb met de kortingscode uiteindelijk vier kledingstukken besteld. En hiervan wilde ik er twee retourneren. En dit heb ik via de retourformulier op de website aangegeven. En na ongeveer drie dagen heb ik een e-mail van Boller ontvangen... met daarin de mededeling dat mijn retouraanvraag geweigerd is en dat ik de kledingstukken niet mag retourneren... omdat ik gebruik heb gemaakt van een zogeheten vrienden- en familiekorting... en dat ik hiervan af zou moeten weten. Nee, dat wist jij niet en je bent nu drie weken verder. Heb je de spullen al mogen retourneren of heb je je geld al terug? Nee, helaas nog niet. Ik heb na drie e-mails en een paar weken verder nog steeds... De twee kledingstukken in mijn bezit. En in mijn laatste e-mail heb ik aan hen aangegeven... dat ik een klacht heb ingediend via internet... En afgelopen maandag heb ik een reactie van Baller over de mail gekregen... dat ze mijn situatie gaan voorleggen aan het management. En dat ik volgende week een reactie van, uh, vanuit hen kan ontvangen. Dus ik denk dat de klacht uh, kennelijk een beetje geholpen heeft... want ik ben weer een stukje verder. Ja, dank Simone voor jouw ervaring met Baller. Nou, het gaat volgens Baller dus om een zogenaamde Friends and Family Code... waar speciale voorwaarden aan zouden zijn verbonden. Aan de lijn, uh, Jules Manders van Baller, goedemiddag. Ja, waarom mogen mensen hun kledingstukken niet retourneren binnen 14 dagen? Ja... Um... Ik denk toch even goed, is of, uh, ik zou heel graag er even in het begin willen beginnen waarom deze actie en hoe, hoe deze tot stand is gekomen. Um, het, is, uh, het was een actie die eigenlijk nooit publiekelijk uh, bekend uh, had mogen worden. We hebben um, na vijf, bijna vijf jaar dat we bestaan als bedrijf, en het gaat hartstikke goed, uh, uh, zowel binnen als buitenland, hadden we eigenlijk het leuke idee om familie en vrienden, die ons uh, afgelopen jaren uh, zeer enthousiast gesteund hebben, om uh, familie en vrienden uh, een soort kano-niveau uh, te geven waarin ze voor een maximale korting uh, kleding konden bestellen. Dus dat hebben we heel goed gecommuniceerd aan vrienden en familie... met uh, heel duidelijk uitgelegd uh, hoe ze dat moesten doen. Um, en we hebben proberen de korting zo maximaal mogelijk te maken... maar dat was wel uh, aan familie en vrienden uitgelegd... dan is het eigenlijk niet de bedoeling dat je gaat retourneren, want dat kost de organisatie gewoon ook heel veel geld en tijd uh, en uh, capaciteit. Ehm um, het enige is wat er is gebeurd, uh, die, actie had een, uh, die Family Friends actie zou een week lopen. Alleen uh, halverwege die periode uh, is er via via een code uh, van uh, een personeelslid... Uh, via via uh, uh, op internet uh, beland, op, uh, uh, op, op een site en vervolgens op meerdere... Nou, dat hebben we daarvan wij kennis genomen die dag. Uh, ook besloten om uh, die code uh, uh, aan het eind van de dag ook uh, in combinatie met onze uh, IT-afdeling om die, die code dan ook uiteindelijk uit te zetten. Moest natuurlijk ook kunnen kijken, want dat betekende ook dat die code van het personeelslid ook de familie en vrienden dan ook niet konden bestellen. Um, dus dat, die hebben we uiteindelijk s'nachts uitgezet, die code. Um, ja. oh. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat er echt een ware run is geweest... via die code uh, uh, op internet en dus ook op, uh, op, op ballerenproducten. Wat enerzijds ja. natuurlijk hartstikke mooi is. Maar het was, uh, het was absoluut niet de bedoeling dat... Uh, niet de dat snap ik, het was niet de bedoeling. Maar feit is, die code is gelekt. Die code is bij consumenten terechtgekomen. Die hebben hun ja. bestelling geplaatst. Hebben die code gebruikt. Tot. En vervolgens... Ja, ik wil uh, Waarom mogen die maar, mensen dan uh, niet gewoon binnen twee weken retourneren... zoals iedere consument dat mag? Ja, yes, begrijp me heel goed. Dat is bij ons, uh, wij volgen de, de ACM-regels ook heel netjes. Dat doen we altijd. Hier hebben we alleen, dus heeft het ons zo overvallen... dat uh, we meteen ook natuurlijk, te, toen die code gelekt is... hebben we gezegd, wat moeten we doen? Moeten we meteen uitzetten? Moeten we vannacht uitzetten? Hoe gaan we dat doen? Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Toen hebben we ook gezegd, jongens, probeer in eerste instantie ook... die mensen deze, die deze extreme korting, wat we normaal niet doen... hebben gehad ook uit te leggen dat dit eigenlijk een polis die niet voor bedoeld is. Uh, ja, we hebben een soort crisismanagement gedaan... En proberen ook uit te leggen uh, wat, uh, uh, wat uiteindelijk eigenlijk onze soort interne spelregels waren. Wij begrijpen heel goed dat het, uh, als je de regels van de ACM volgt dat uh, dat het niet de bedoeling is. En wij hebben uiteindelijk dat uh, natuurlijk ook proberen uit te leggen. En gehoopt ook op een stukje begrip vanuit de markt. Nou, de meeste mensen hebben dat ook gedaan. En wij ja, maar ik wil ook... toch nog eventjes, eventjes ja. terug naar die gelekte code. Want deze code, ja. nou, die was dan gelekt. Maar we vinden op internet meerdere kortingscodes van jullie. Met diezelfde 60% korting. Zijn dat ook allemaal gelekte ja, dat codes? Is, dat, dat is, die code is ook niet actief. Hè? Dat is maar, dat, uh, wat er ook gelekt is of wat u nu ook ziet, dat zal echt niet te gebruiken zijn. En dat is, uh, dit, dit hebben wij nooit. En, dus dat is, nou, je, dat, je moet voorstellen, ieder... Uh, dat lijkt me dan wel zaak om die te verwijderen van internet. Want het is voor consumenten, is het verwarrend. Zij vinden ja, gewoon een code best van best best best 60% op jullie, uh, op jullie producten. Ja. Het lijkt me niet de bedoeling nee, dan, dat die je, codes je, daar onterecht staan. Nee, u moet even luisteren. De, de codes die op internet staan, die op allerlei kortingssites staan in Nederland... daar ben ik natuurlijk niet voor verantwoordelijk. Wij hebben 100, meer dan 100 mensen personeel een code gegeven. Dat er verschillende sites zijn, kortingssites... die hun businessmodel hebben om kortingen te publiceren. Kortingen die niet actief zijn bij ons... daar ben ik natuurlijk niet voor verantwoordelijk om die van kortingssites af te halen. Daar wij ook zelf nooit kortingen actief op van die kortingssites gezet hebben. Die maar u bent, wel, uh, u bent wel verantwoordelijk ja? voor de mensen die via die korting iets hebben besteld... U ziet dat, ja? welke mensen ja. die korting gebruiken. U bent dan wel verantwoordelijk om aan die mensen door te geven... welke voorwaarden er aan die specifieke korting verbonden zitten. En dat hebben wij ook gedaan aan de mensen die we natuurlijk in ons eigen kring... en aan de mensen die uh, toch die code gezien hebben op die sites... hebben we ook uitgelegd wat de bedoeling was. Ja, en de en mensen die wij hebben gesproken... Sprake... De mensen die wij ja? hebben gesproken, ja, heb op... die weten niet van deze speciale voorwaarden. Ik ga even naar ja. Anneke van ik Kesteren. Ik van het dus? ik nee, ik eventjes hoor? niet. Ik ga even naar Anneke van Kesteren. Van het juridisch lo Loket. Goedemiddag. Ja, Baller zegt dat de klanten niet mogen retourneren omdat ze gebruik hebben gemaakt van die speciale kortingscode. Mag Baller dit weigeren? Nee, dat mogen ze niet. Uh, die consumenten hebben allemaal uh, ja, gewoon informatie gekregen dat er een korting was. Uh, die weten van niks, van gelekte, gelekte kortingscodes. Uh, de wet Koop op Afstand, uh, die, die hij ook uh, kent, waar hij ook naar verwijst... die is duidelijk, uh, je moet gewoon kunnen retourneren. En het kan ook niet zo zijn dat... Uh, het, het, het geven van een korting, een manier zou kunnen zijn om, uh, om aan die wet uh, koop op afstand die annuleringstermijn niet die te kunnen ontlopen. Dus dat kan niet. Nee, Want Baller wijst klanten er niet op. Hebben wij nog gehoord van de klanten. Dat, uh, dat er speciale voorwaarden zijn verbonden. Bij het uh, bestellen via die code. Nee maar zelfs als die speciale voorwaarden. Uh, sp die korting er zou zijn. Dan zou je nog niet die voorwaarden mogen, uh, mogen hanteren. Dat er dan niet uh, geretoneerd kan worden. Dat zou, dat, dat zou zo in strijd zijn met de wet. Dat, dat zou dan ook niet mogen. Nee, je mag sowieso niet afwijken van die voorwaarden. Nee, je mag niet afwijken van, van die wet. Dat je binnen 14 dagen kunt annuleren. Ja. Ga ik naar. Uh, Gilles Manders van uh, Baller. Ja, u hoort het, hè? De wet staat boven de kortingscode. Mensen moeten altijd kunnen retourneren binnen 14, 14 dagen. Ongeacht ja, ja. wat voor u, kortingscode, mijn... ongeacht of het is gelekt of niet... of dat het om family ja. of friends gaat. Mensen moeten kunnen retourneren. Maar u liet mij net ook niet uitpraten. Dat heb ik ook in het begin ook gezegd, dat wij dat donders goed weten... en dat wij ons aan de regels houden. Maar waarom doet u het dan meneer... niet? Nee, nee, u moet hem even uit laten praten, want u komt er steeds tussen... Die mevrouw Simone, die ook net aan het woord liet, die zegt: Ik heb sinds een week niks meer gehoord. Die heeft inmiddels op de laatste twee mails van afgelopen week ook niet gereageerd. Waarbij mijn klantenservice heeft verteld dat ze ook de spullen mag reteneren. En dat die ook netjes geregund zullen worden. Dus u moet begrijpen dat het dus een, oorspronkelijk een heel leuk idee was voor ons, voor familie en vrienden. Dat is inderdaad even uh, uh, fout gegaan. Dat hebben wij, vervolgens hebben we dat netjes gecommuniceerd. En vervolgens zijn we ook met de mensen die hebben gezegd: van, Ja, maar ik wil echt reteneren. Hebben we hebben gezegd, na de drukte gaan we die één voor één bekijken en behandelen. Dat heeft onze klantenservice ook gedaan. En ik moet zeggen, volgens mij zijn we bijna met iedereen klaar op dit moment... Uh, om dat ook netjes af te handelen. Maar waarom moeten mensen zo lang wachten? Kijk, Frank Hulswit, die moest drie weken wachten. Simone heeft drie ja, ja, kan weken kan moeten tellen, wachten. Het is pas opgelost. Het, het wordt waarschijnlijk pas ja. opgelost nu wij ertussen zijn gekomen. Waarom moeten consumenten nee, nee, hoor, zoveel echt, moeite doen... Nee, u heeft, dat heeft u helemaal mis. Dat is echt niet waar. Ik zal je vertellen, wij hebben, zoals ik in het begin al begonnen... hebben we het zo extreem druk gehad door deze actie die uh, gelekt is. Hebben wij echt weken vertraging opgelopen. Nou, dat hebben we dus in het vijf jaar verstaan nog nooit meegemaakt. Enorme run. en Dat hebben we echt zo goed als mogelijk proberen af te handelen. Iedereen één op één proberen te behandelen. En dat is gewoon ons even overvallen. En daar hebben we gewoon zo goed als mogelijk mee geprobeerd te dealen. Dus het heeft niets te maken met dat ik jullie nu aan de telefoon heb. Nee, maar ik ben het daar toch niet mee eens. Want u probeert nou mooi weer te spelen van nou, we proberen het allemaal op te lossen. Maar eerst hebben deze consumenten van u te horen gekregen dat ze niet mogen retourneren. Daar was u wel snel mee. Nee, we hebben heel snel, inderdaad netjes uitgelegd wat de oorspronkelijke gedachte achter actie was. Ik ben het met u eens, ja? dat officieel, en wat u ook nu net heeft gezegd en die mevrouw die aan het woord is gekomen... dat we daar uiteindelijk in die familie- en vriendenkorting, die eigenlijk voor een, een kleine cirkel uh, vrienden en familie bedoeld was... dat we daar ons dan niet, uh, ja daar komen we niet mee weg. Dus we moeten inderdaad ons wettelijk houden aan de regels en dat hebben we ook gedaan. Nou, dat hebben jullie pas in een later stadium gedaan, want aanvankelijk hebben jullie dat, dat niet gedaan. Wij, dat, klopt. dat hebben we inderdaad in, nee, dat klopt, Precies. Dat in een later stadium gedaan, omdat we... Echt door de enorme capaciteitstekort. Wat we hebben opgelopen door deze enorme run op de ja, Dat heb ik nou al gehoord. Maar het gaat er gewoon om. Het, het ene persoon. feit? Nee, het feit is. U heeft eerst tegen deze consumenten gezegd dat ze niet mochten retourneren, Terwijl dat wel mocht. Een ander punt. De hele website van Ballen is in het Engels. Inclusief de algemene voorwaarden. Mag dat, Anneke? Ja. Nee, het is, een, het is een Nederlands bedrijf. En dan moeten de, de voorwaarden. en ook de verwijzing naar de algemene voorwaarden. die moeten, die moeten in het Nederlands uh, zijn. Uh, dus uh, ja, in het Engels. Uh, dat, uh, dat is hier niet, uh, niet aan de orde. Uh, bovendien uh, zie ik ook nog. dat er uh, eigenlijk uh, helemaal niet. een telefoonnummer bekend uh, is. van, uh, van uh, contact opnemen met bellen. En uh, ja, ook daar zegt uh, de autoriteit. consumenten en markt van uh, je moet op meerdere manieren. dus niet alleen een antwoordformulier per e-mail. Je moet uh, direct persoonlijk contact kunnen hebben. Dus ja, vermeld een telefoonnummer... en zorg ook dat je daar bereikbaar op bent, uiteraard. Mm. Tot slot, terug naar Jules Mannes van Baller. Nou, wat gaat u aanpassen op uw website? Nou ja, dat telefoonnummer staat op de website... maar ik wist inderdaad niet dat als wij als Nederlands bedrijf... het ook in het Nederlands moesten hebben. Dus dat zullen we ook meteen doen. En gaat u mensen er tijdig op wijzen... dat zij gewoon binnen twee weken mogen retourneren? Nee, maar dat, staat, dat, dat hebben we al als regel en dat hanteren we ook altijd. Let wel, dit is de eerste keer dat we dit hebben gehad... omdat we eigenlijk eh, dachten iets moois te hebben bedacht... maar wat mis is gegaan. Dat doen wij ook altijd. En u zult ook, kunt ook de, de klanten van de laatste vijf jaar nagaan... dat we dit nog nooit aan de hand hebben nou, gehad. Wat ik wel nu aan het nagaan ben, is de website. En ik zie echt nergens een telefoonnummer ja. staan. Dus daar zou ik ook nog maar eventjes naar kijken. Hoe, ja, lang, hoe lang duurt het voordat Simona haar geld terugkrijgt? Als Simone heeft afgelopen week al uh, twee mails gehad waar ze nog niet op gereageerd heeft. En daarin is gevraagd of ze spullen wil alsjeblieft wil reteneren. Op mensen die bij ons binnen zijn, krijgen ze meteen haar geld terug. Gisteren heeft ze ons gemeld dat ze nog niks van u heeft gehoord. Maar we houden het in de gaten. En, nou. uh, en ik hoop inderdaad dat u uw website gaat aanpassen in het Nederland... en met een telefoonnummer erbij. En dat uh, mensen altijd mogen reteneren binnen twee weken. Want dat is nou eenmaal de wet. Dank, Siem Manders van Baller. En dank Anneke Kesteren van het Juridisch Loket. En wil nog eens alles teruglezen over webwinkels en retourzendingen. Ga dan naar nporadio 1.nl. Radag met micha Blok. In de belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte nakomt... die op de verpakking staat of waarmee wordt geadverteerd. Vandaag is dat de Facebook-advertentie van Verishore alarmsystemen. Een inbraak voorkomen. Kies voor een alarmsysteem van Verishore. Staat er boven twee foto's, waarin een huis ja, ineens verdwijnt. Je huis is onzichtbaar voor dieven, belooft de advertentie. Nou, even bellen met Verishore wat ze daar nu precies mee bedoelen. Wat daarmee wordt bedoeld, is dat zodra dieven zouden zien van... nou, daar hangt een alarmsysteem van Ferrisure... want die krijgt natuurlijk ook een stickertje op hun raam... dat ze daar automatisch niet naar binnen gaan. Dus dat zien ze zeg maar niet eens meer. Nee, van, oh, zij hebben zo'n alarmsysteem, daar gaan we niet naar binnen. Ja, dus dan is het eigenlijk al genoeg als ik alleen maar een stickertje op mijn raam heb. Of heb ik het verkeerd begrepen? Nog een keertje luisteren. Je krijgt natuurlijk ook een stickertje op hun raam dat ze daar automatisch niet naar binnen gaan. Dus dat zien ze zeg maar niet eens meer. Denk van, oh, zij hebben zo'n alarmsysteem, daar gaan we niet naar binnen. Ja, en ik vermoed dat zo'n smart alarmsysteem van VerySure... ook nog wel wat geld zou kosten. Maar prijzen of tarieven zijn niet te vinden op de website. En aan de telefoon kan de klantenservice vooraf... ook geen enkele indicatie van een prijs geven. Nee, helaas niet, omdat het echt maatwerk is. Het wordt echt aangepast, de prijzen, aan wat de klant wilt en uh, ja, wat, de, wat de behoefte is. Ja, dus dus maar afwachten hoe duur zo'n stickertje zal zijn. Tot zover VerySure.nl. Suzanne Schat is adviseur woninginbraken bij het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gisteren was het Koningsdag. Dat is een goede dag hè, voor inbrekers. Uh, ja, ik heb nog geen uh, recente cijfers opgezocht... maar meestal wordt er anderhalf tot twee keer zoveel ingebroken. Ja, ja. Wat, wat vind je van, uh, van het stikkertje van VerySure? Ja, ik vind het, uh, het... Het is misschien iets te ver gezocht... want een alarmsysteem aan zich werkt sowieso nooit uh, als beveiliging. Want een alarmsysteem alarmeert en beveiligt niet. Dus zodra een, een signaal afgaat, dan staat de inbreker eigenlijk al binnen en je wil maar één ding, en dat is dat hij buiten blijft. Ja, ja want Very Sure hoorden we zeggen, de klantenservice minister... van nou, we maken je huis onzichtbaar met deze sticker. Dus de dief loopt voorbij, de inbreker loopt voorbij... En die ziet het huis eigenlijk al niet als potentieel inbraakhuis... want er is een stickertje met daarop een bedrijfsnaam. Ja, uh, het stickertje kan afschrikwekkend werken... Maar heel belangrijk is hoe adequaat de opvolging is van het alarmsysteem wat aangebracht is. Gaat er alleen een licht af of een stilalarm of gaat er een, een signaal af? En naar welke meldkamer gaat, de, gaat het signaal en hoe snel wordt het opgevolgd? Eigenlijk is de vraag hoeveel tijd heeft de inbreker? Nou, om te zorgen dat die inbreker totaal geen tijd heeft moet je eigenlijk meer denken aan organisatorische maatregelen. Dus wat doe je zelf om inbrekers buiten de deur te houden? En bouwkundige maatregelen. En dan heb je het over sloten, politiekeurmerk veilig wonen, verlichting om je woning. En pas dan, als dat goed geregeld is, kan je eigenlijk denken aan een alarmsysteem. Ja, dus je moet uh, eigenlijk de hele, het hele systeem moet je aanbrengen. Um, het, is, het is altijd uh, een, een totaal van maatregelen, dat klopt. Ja. Waarbij eigenlijk een alarmsysteem niet eens nodig is... maar heb je echt uh, uh, te maken gehad met een woninginbraak... dan kan het zijn dat je veiligheidsgevoel zodanig aangetast is... dat je dat als extra wil. Of je hebt iets in je woning wat heel waardevol is en wat je wil beschermen. Maar daarmee geef je ook een boodschap af aan de inbreker... Ja. Dus uh, tot slot, jouw advies, zo'n stikkertje... en uh, als, daar dus gekoppeld is, als dat stickertje gekoppeld is aan een soort alarmsysteem... Uh, dat zou op zich wel kunnen werken... maar dan is nog steeds de vraag van hoe snel is die hulp er dan? Hoe snel weten ze dat er iets aan de hand is? Ja, want iedereen heeft het anders geregeld. En wil je dat ontzettend goed regelen... dat, dat er echt een meldkamer 24-7 uh, aanwezig is... dan betaal je heel veel geld per maand om dat te regelen... Dus eigenlijk um, nou, gaat een inbreker er ook al van uit dat heel veel alarmsystemen alarmsystemen zijn. Maar ja, het zegt niks over hoe actief ze vervolgens op daad betrapt worden. Ja. En daarom zeg ik, hou ze buiten en zorg voor goede mechanische sloten. Liefst uh, certificaat politiekeurmerk op je woning. Dan weet je dat alles goed doordacht is. Ja, wil je dan toch een alarmsysteem, dan zou je dat kunnen aanschaffen. Maar er zijn zoveel alarmsystemen op de markt... dat je goed onderzoek moet doen in wat je wil. Het is inderdaad maatwerk. Ja, en doet het voor jou wat je wil? Heb je geld om, om die follow-up te betalen? Dankjewel, Suzanne Schat, adviseur woninginbraken bij het CCV. En kijk voor meer tips om je huis inbraakproef te maken op onze website. Nou, VerySure Alarmsystemen heeft ons nog een reactie gegeven. Een alarmsysteem is volgens het bedrijf een van de beste maatregelen... om je te beschermen tegen inbraak. De Facebook-advertentie van VerySure, waarin staat... je huis is onzichtbaar voor dieven... moet dit op een ludieke manier duidelijk maken. Maar het klopt inderdaad dat een huis dan niet echt onzichtbaar wordt. Al dus VerySure. De hele reactie van VerySure is na te lezen op radar.nl afrotros.nl. En kom je nou ook zo'n product of reclame tegen waarvan je denkt kunnen ze die belofte wel nakomen? Wil dan naar radaradio@afrotros.nl. Het is 8 minuten voor 4, je luistert naar Radar op NPO Radio 1 en dit is On the Loose van Nile Horan. Hoe koop jij een tweedehands auto? Ga je liever naar de dealer in de buurt of naar Marktplaats? Weet je hoe het verleden van je auto eruit ziet? En ga je altijd voor jouw favoriete automerk of ben je bereid om te switchen voor een betere deal? Je hebt veel gereageerd, veel mensen spreekt het aan, hè? tweedehands auto's kopen. Johannes van Rade Online. Ja, en wat mij opvalt is dat sommige mensen die huren hulp in bij het kopen van het tweedehandsje. Zo uh, liet Louise zich helpen door een onafhankelijke autocoach. Nou, Linda die kocht een camperbus en liet een aankoopkeuring doen door iemand anders dan degene waar uh, ze mee onderhandelde en uh, Marjolein die zocht op internet op waar haar favoriete auto goedkoper werd aangeboden nou en bingo dat scheelde haar dus gewoon duizend euro toen ze dat ding kocht nou Judith die rijdt inmiddels in haar derde tweede handsje uh, ze doet altijd een proefrit en daarna zegt ze is het maar hopen dat die blijft rijden nou en Jos die vertrouwt die autoverkopers eigenlijk niet en Mark plaatst al helemaal niet hij koopt alleen een auto van iemand die hij ook echt kent ja Mark Klaver van Autoweek autojournalist gespecialiseerd in occasions het, het is toch Gisteren hoor ik toch wel bij veel reacties. Ja. ja, en je hoort ook weer bij de reactie van... ja, ik zag diezelfde auto ergens anders 1000 euro goedkoper. Uh, toch heeft een occasion natuurlijk een bepaalde prijs. Dus hij kan niet ergens. Natuurlijk zou het soms wel eens kunnen. En 1000 euro is niet zo'n heel groot verschil. Uh, maar het, het blijft in zekere zin een beetje gissen, ook als je particulier gaat kopen. Maar ook dat hangt weer een beetje vanaf. Hoe oud is zo'n auto? Kijk, als hij tien jaar oud is, heeft hij misschien al drie of vier eigenaren gehad. Dus wat betreft het, uh, het natrekken van de historie. Uh, ja, mijn voorkeur gaat altijd uit naar een auto die van de eerste eigenaar is. Uh, dan heeft hij maar één eigenaar geweest. Zeker als hij er lang mee heeft gereden, is er vaak ook heel netjes mee omgegaan. Van uh, een hem... oud vrouwtje, alleen maar boodschapjes ja, precies. gedaan. Precies, ja, ja, ja. van een stewardess, want die vliegt altijd. Elke auto is toch van een oud vrouwtje geweest? Uh, nou ja, kijk, dat is een beetje. Het zijn van die clichés, ja. net als ja. dat autoverkopers onbetrouwbaar zijn. Uh, yeah. uh, maar neem mij eens mee in dat koopproces. Waar begin ik? Je begint natuurlijk je zoektocht op internet. Ja, heb je op dat moment al afgekaderd wat voor merk en model je zoekt... of wat voor type auto, dat is natuurlijk al belangrijk. Maar meestal is de prijs de leidraad. Maar natuurlijk ook wel de regio, want je wilt geen auto gaan kopen... als jij in Del Seil woont, die helemaal in Maastricht staat... want dat is nogal nog een eind weg om eventjes te gaan kijken. Dus ook, ja, ook de, de factor afstand speelt toch een rol daarbij... Want kun je in het algemeen zeggen van nou de beste deals sluit je eigenlijk met particulieren. Uh, maar de meeste zekerheid heb je bij een autodealer. Bij een particulier, uh, als het goed is, uh, koop je daar wat goedkoper. Want dan hoef je natuurlijk de winst van het garagebedrijf of de handelaar niet te betalen. En ook uh, de kosten die een garagebedrijf maakt om zo'n auto verkoop klaar te maken. Want dat moet je niet onderschatten. Uh, kijk, zo'n auto, je verwacht hem goed mee te krijgen... zodat je ook een jaar probleemloos kan rijden. Dus dan gaat hij natuurlijk de werkplaats in. Zo'n auto wordt geserviced, uh, De dingen die aan vervanging toe zijn, worden als het goed is vervangen. En hij geeft er al dan niet garantie op. Maar je krijgt gewoon iets meer zekerheid... dan wanneer je bij een particulier koopt. Ja, dan is altijd de, de kwestie de prijs. Ja. Hoe weet je nou of je de goede prijs betaalt voor die auto? Ja. Nou, de prijs uh, zou ik zelf ook gewoon uh, eventjes oriënteren. Stel, je zoekt een bepaald model, een merk en type auto van, uh, van, zeg maar, bouw je 2011. Nou, dan zoek je die gewoon op, op een website. Dus dan kun je kijken in welk, uh, welke range uh, zit die prijs van die auto's. En varieert dat tussen de 8 en de 12.000 euro? Dan weet je, nou, dat is een reële vraagprijs. Wat vraagt een garagehouder? Wat vraagt een particulier? Uh, als die veel goedkoper is dan dat, ja, dan is het vaak te mooi om waar te zijn. Dan kan het niet. Als hij veel te duur is, moet je toch gaan kijken... waarom is dat? Heeft hij een hele lage kilometerstand? Heeft hij toch net wat meer opties? De betere kleur? Er zijn heel veel factoren van invloed op de prijs van een gebruikte auto. Nou, het vereist nogal wat research. Dus van tevoren. Ja. Ja. Dankjewel, Mark Klaver, autojournalist bij Autoweek. Ik praat met je door over dit onderwerp in onze livestream op de Facebookpagina van Radar van Radar. Dan kun je al jouw vragen stellen aan onze deskundigen. Alle onderwerpen, je kunt het allemaal teruglezen op mporadio 1.nl. Maandag is Radar er weer op tv met Antoinette. Gaat het over reparaties aan je telefoon. In ruil voor een vast bedrag je telefoon opsturen. Maar als het bedrijf een mankement vindt, Krijg je maar een klein gedeelte vergoed. En je telefoon terugkrijgen is geen optie. Nou, Wat gebeurt er nou als je vier telefoons en een tablet opstuurt... die je van tevoren hebt laten controleren door een deskundige? Je ziet het maandag om half negen bij Avrotros op NPO1. Nog even kort, als ik een uh, proefritje maak, waar let je dan op? Welke drie dingen? Nou, dat zei die, uh, die jongen die net al reageerde ook. Je let natuurlijk gewoon op de geluiden van de auto, op de wegligging. Uh, daarom zou ik ook zeggen, rijk voor een we slechte weg. Uh, zodat je hoort of er wat rammelt. Uh, of, of, de, of de motor gewoon goed trekt. Of, t, of die goed schakelt. Ja, ook weer... Het is een heel complex uh, ding Geheel. met, met heel we... veel onderdelen. Gaan we eens over doorpraten, dankjewel. Zometeen het NOS Nieuws, gevolgd door WNL op zaterdag met Margreet Spijker. En vandaag gaat het over oprukkend antisemitisme. Dit was Radar. Tot volgende week